Van 1 uur. Freddie Fantijn met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is de onderminister van Buitenlandse Zaken opgestapt vanwege het conflict in de Gazastrook. De politica van de conservatieve partij, Warsi, vindt de Britse uitlatingen over het conflict moreel onverdedigbaar en niet in het belang van Groot-Brittannië. Ze had gehoopt dat premier Cameron zijn afschuw zou uitspreken over de Israëlische aanvallen in Gaza en het oplopende Palestijnse dodental, maar zover wil de premier niet gaan. Iraakse media melden velle gevechten tussen Koerdische troepen en strijders van ISIS. De Koerden zouden enkele steden ten westen van Mosul heroverd hebben. Zaterdag namen militanten van ISIS twee steden in het gebied in en ze veroverden ook een grote stuwdam en twee olievelden. ISIS heeft al grote delen van het noordwesten van Irak veroverd. Sinds gisteren steunen de Iraakse strijdkrachten de Koerden in de strijd. Volgens de SP wordt de langdurige zorg in de toekomst niet te duur. Het blijkt volgens de partij uit een doorberekening van de AWBZ door het Centraal Planbureau. Het kabinet stelt juist dat de langdurige zorg onbetaalbaar dreigt te worden en wil daarom fors bezuinigen. Volgens SP-Kamerlid Leijten kan de premie voor de AWBZ zelfs naar beneden. Internationale experts zijn vanochtend weer verder gegaan met hun zoektocht in het rampgebied in Oost-Oekraïne. Ze zoeken daar voor de vijfde dag naar menselijke resten en spullen van slachtoffers van vlucht MH17. Vanwege gevechten moest de zoektocht gisteren worden gestaakt. Bij de inrichting van steden en dorpen moet meer rekening worden gehouden met het verwerken van grote hoeveelheden water. Volgens de Delta-commissie is er vooral in grote steden te veel asfalt en te veel steen. Daardoor kan het water na hoosbuien moeilijk weg. Groene daken kunnen bijvoorbeeld veel regenwater opvangen. En parkeergarages kunnen als tijdelijke waterberging dienen. Het weer. Veel zon. Land maart een paar stapelwolken. Maar alleen in het noordoosten nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. John Bakker van de ANWB.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 Okay. 1998 hoorde je de single van de Lighthouse Family. Dat was Hi. Hi, en welkom terug bij Zandvoort uh, Lunch. uur 2 tot aan 2 uh, uur vanmiddag. En mocht je aan de lunch zitten en eet smakelijk, en houd de radio uiteraard aan op CFM Sanford. we gaan onder meer nog even bellen in dit uur. Wat was spannend hoor. We were friends going together, but then you Zas weet het waarschijnlijk al dolly, maar ik ben gek op de muziek uit de jaren 80. Dus als je me even laat invallen of bij Sanford Lunch, dan krijg je veel muziek uit de jaren 80. Ja, terwijl uh, ja. Als, als als we hem niet met jou jouw Sanford Lunch doen, dan is het meer jaren 60, 70, hè? Ja, maar wel ja. lekker hoor. En nu, en een nieuwe Wheels natuurlijk, hè? Actuweel. Ja, zeker. Wat oh, dacht je oh, van bedankt. deze nieuwe hit dan? Hier is Anders Nielsen. Dat was een van de grote zomerrits van dit jaar, de Santa tequila. Dat was uh, Anders Nielsen. Ja, het is inmiddels een kwart één geworden, mocht je nog aan de lunch zitten en eet smaak. we gaan eens even iemand uh, live bellen in de uitzending. Ik ben heel benieuwd. Ik zal even kijken of uh, diegene misschien wel ergens uh, in uh, de regio van Zalvoort in de tuin zit. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Even kijken hoor. Sprek. Nou, dit is een uh, ingesprektoon. Dus uh, dat gaat even niet lukken. Nog, een keer, nog een, een keer. Wacht even hoor, wacht even. Doe hem nog een keer. Ik ben heel benieuwd. Gaat hij over? Even kijken hoor. Even wachten. Even wachten nog. Ja, hij nou gaat hij over. over. Jazeker. Yeah. En wie krijgen we aan de telefoon? Onze mystery guest van vandaag? Moet je wel een goede nummer bellen natuurlijk. Hey Ruud, goedemiddag. Oh, wat onze mopperpot. <laughs> goedemiddag Ruud. Hey, welkom Ruud. Dag. Hallo, hoe is, hoe is het daar in Beverwijk? Nou, een warm, lekker, in de tuin is. Kijk, dat doe je helemaal goed. Met je voetjes in een tuiltje met lekker koud water? Ja, ijsblokjes, dat weer. Heerlijk, heerlijk. Doe je goed jongen. Ik zeg maar, ja. uh, Ruud, ja? als ik het goed heb begrepen... wilde jij graag een oproepje doen in ons uh, item? Nou ja, dan. ik hoorde jullie zeggen van we hebben nog niks vandaag. Ik denk hey. nou, dat ik even wat plaatsen dan. Hè. Ik denk dat uh, gewoon even gezellig doen. Ik even mee. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, altijd ik gezellig. Loop en... Ik loop even naar een ander plekje, want ik hoor nu de radio. En dat, dat is vertraagd. Ja, dat is vervelend. Ja. ja. Dus ik loop, ik ben nu ja. ik even de radio niet. Mm -hmm. Zo. Nee, maar uh, wat ja. het over gaat. Ja. Ik uh, heb hier op staan voor een liefhebber eventueel, verzamelaar ja. of wat dan ook, een, een uh, aantal uh, oude 78 toerplaten. En oh, dat is wel, wel mooi, van, eh, van van wie zijn, van, wie zijn die? Ja, dat weet ik niet. De, de oh, ze de zijn, de zijn de van de jou. <laughs> ja. Hij heeft ze eerlijk gevonden. Ja. Nee, maar je nee, weet niet wie niet... erop staan? Nee, dat weet ik niet. Dat zou... oh. Ik kan het wel een keer uitzoeken, maar ze staan in een doos. Dus ik kan er niet zo goed bij. Okay. Maar eh, ik kan die lijst wel eventjes... Er zijn een aantal Duitse dingen vooral. Ja. Beetje operetta denk ik zomaar. Okay. Nee, dat zijn toch van die hele zware nou, platen, Ruud? Ja, van die dikke, zware platen. Denken, ja, voor die dikke bakkelite dingen, ja. Die spijker kan afspelen. <laughs> 78 toeren, dan moet je wel een gramofoon hebben waar nog 78 toeren op zitten. Dat hebben we tegen Anders heb je er nog niks aan, nee. Nee, er is niks aan. Maar er zijn natuurlijk verzamelaars die nog optieke spullen hebben. Die vinden dat misschien wel leuk. Ja, dat dus is heel mooi. En, en vraag je daar een, een, een... Hoeveel vraag je daarvoor? Nee, Wat nou wil nee je? niks. Niks? Gewoon niks. zo niks. voor de verzamelaar? Ik, ik, voor de verzamelaar, ik weet niet eens of die dingen waard zijn. Volgens mij niks. Dus, nee. dus dat maakt me ook niet uit. En uh, daarnaast heb ik nog voor een liefhebber die piano speelt. Ja. Uh, heb ik nog een, een tas vol met hele oude pianomuziek. Origin, een beetje antiek is het eigenlijk. Zo? En dat, zijn, dat is ook van, uh, ja, van voor de oorlog. Ja. Echt, echt van, die, van die dingen die men toen op de piano speelde. Populaire liedjes van, van die tijd. praat ik over jaren 20, jaren 30. Ja, ja. Van de vorige eeuw. Nou. Daar heb ik nog een zappel van liggen. Die, uh, en ik was laatst de kast aan het opruimen. Dan vond ik, ik die dingen weer. Ja. En ik heb daar verder niks mee. En ik heb er ook niks aan. Dus nee. Voor een liefhebber die echt die oude liedjes. Het zijn echt hele oude liedjes. Van uh, ja, jaren 20, jaren 30. Niet echt ja. klassiek, maar een beetje meer. Uh, ja, wat Populair. Was. Ja. Destijds. Uh, nice. Nou, mensen die dat leuk vinden, dan. Uh, ja. Laat maar ja. horen. Het, is, het, is, uh, het kost allemaal niks. Hartstikke goed. Nou, dat vind ik een heel mooi aanbod. Ruud, daar zijn we heel blij ja. mee. Dus uh, mensen, ja. u hoort het. Bent u geïnteresseerd in 78 toerenplaten... en wilt u graag uw verzameling uitbreiden... Uh, Ruud heeft voor u een hele doos vol staan. Met uh, 78 toerenplaten. Nou, het is een hele doos vol hoor. Het is een hele doos vol. Het zijn er een stuk of 10, 15 of zo. Hè? Een heel klein doosje vol een met 78 vol. toerenplaten staan. Ah, ah, ah, ah. <laughs> een uh, tasje met 78 toerenplaten. Um, we gaan kijken hoe we die hier krijgen. Waarschijnlijk, ik, jij komt morgen naar Zandvoort. Dus mocht iemand zich melden, dan kunnen ze morgen deze kant op komen naar Zandvoort. Nou, en, dat, dat, moet even, dat moeten we even afspreken, want dan moet ik met de auto komen... want ik Goed. niet mee in de trein nemen, want dat is te nee, zwaar. Nee, dat is te zwaar, is dat zwaar. is te zwaar. Nee, oké, okay. dus dan nee, maken we, we er gewoon TZT van. Ja. ja. Goed, dus mocht u geïnteresseerd zijn in uh, een tiental oude 78-touren platen... waarschijnlijk met operettenmuziek, dan kunt u dat ons laten weten... Uh, via telefoonnummer 5730393 of 5731969. Of via natuurlijk de Facebook-site Passant voor het Lunch. Of kan natuurlijk ook via mijn eigen Facebook-site. Uh, Dolly Tempierik. Dolly Tempierik, ja. En uh, dan had Ruud ook nog uh, uh, vooroorlogse bladmuziek voor de piano. En mocht u daarin geïnteresseerd zijn, mag u dat ook laten weten. En dan zorgen wij dat het uiteindelijk bij u terechtkomt. Zeg Ruud, mag ik ja. jou heel hartelijk danken voor je bijdrage... Nou, graag gedaan. Hoe is het met Charl? Nou, wat goed of niet? Ja, nou, we hebben in zoverre gehoord dat hij dus echt niet naar de studio kan komen, want de auto is te zeer beschadigd. En okay. uh, ja, en hij had natuurlijk ook de bibbers ervan en er moet heel wat geregeld ja, gaan worden. En, uh, uh, dus okay. ja, we verwachten hem donderdagavond weer in zijn mooie programma tussen App en Vloed. En uh, we okay. wensen hem uh, ook, denk ik, namens jou heel veel sterkte de komende dagen. Ja. He? Ja, oh. Ik zal hem wel even gaan. Oké. Okay. Goed. Nou, veel, veel plezier. En vraag ja. aan Rob Harms wat de, de conference gebleven is. De conference, ja, die was in één keer weg. Die was ja. in één keer voetzie. Ja. ja, geen cabaretier meer te bekenden nee, hier in de ik moest in, in één Japan. keer invallen. Ik zei al tegen, tegen Dolly, ik ben blij dat ik af en toe wat uh, rommel laat liggen hier, weet je wel. Dat ik toch nog muziek heb. Ja, zeker. Anders, Anders zouden hadden we stil zelf geweest moeten... Anders hadden we zelf moeten zingen. Nou, dat wil je de luisteraars ja. niet aan doen, hoor. Tijdens een boterhammetje eten. <laughs> okay. Nou Ruud, doe de groet uh, aan Angela. Ja, doe ik. En bedankt voor je mooie aanbod. <laughs> Oké. Okay. Goed, ja, we en zien die, je Al, die Ange, Ja, oh. Die Angela is after de piano, he, van, uh, Ruud. Okay. After the piano do. van Ruud. After de piano van <hijen> Ruud. Hier is She's doe doe doe after doe doe my piano. Doe. Doe. Dag Ruud. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Ruud. Doei, She's after my piano. Ja, Plaatje hoor, Die heeft de finale gehaald van het Eurovisie Songfestival van uh, dit jaar. Wel heel leuk. CISFM My Piano. Je Fabiola. Dat allemaal best wel voor de lust. Zometeen krijgen je natuurlijk voor ons het regennieuws. Maar eerst nog even een lekker zonnig plaatje. Zet je radio in het zand. Oh. zon, zee en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. Hier is splitsing en wind en zeilen. Het is heerlijk weer vandaag in Zandvoort. Een zeewatertemperatuur van maar liefst 22 graden. Dus wat willen we nou nog meer? Nou, geef me zeilen, joh. De, de single van Splitsing. Het is uh, half twee geworden. Tijd voor het regennieuws. Hier is Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Dan volgt hier het regionale nieuws van 5 augustus 2014. Bezoekers van Badplaatsen vinden het uitzicht op zee geweldig... maar als ze achterom kijken hebben ze het idee... dat ze in Bijlmer aan zee terecht zijn gekomen. Altijd Wat brengt een bezoek aan lelijke boulevards en zoekt uit hoe het zover heeft kunnen komen. Dus bijvoorbeeld ook in Zandvoort. En zo kunnen we vanavond zien hoe onder andere voetballer Pieter Keur... oudmakelaar Ger Sensen en huidig raadslid Michel Demmers... hun visie geven op en vertellen over de geschiedenis van de boulevard in ons dorp. Nou, en welke Nederlandse badplaats heeft de lelijkste boulevard? Altijd wat organiseert een verkiezing? En uh, u kunt uw stem ook uitbrengen naar bijlmeraanzee.nl... En deze uitzending, deze televisie uitzending is te zien vanavond om 21 uur 11. Dus nou ja, laten we zeggen tien over negen. Op Nederland 2. Ik moet er wel even bij zeggen, Dolly... dat ze ja. wel het slechtste stukje boulevard hebben gefotografeerd hè, daarvoor. Ja, maar we hebben hem bij, wel. Het, bij het Palace Hotel. Ja, weet maar je we wel? hebben ja. hem wel. Nee, ja. ja, het is toch een stukje De boulevard, hè? daar hebben we het dan over. Ja, en hoeveel jaar zijn we daar nou al niet over bezig in Zandvoort? Hè? Dat, dat gaat al tientallen jaren terug en er komt maar geen oplossing voor. Goed, laten we hopen dat uh, dit een aanleiding zal zijn... om toch eens wat knopen door te hakken en wat moois te maken daar, dat stuk. We gaan verder met het regionale nieuws. Of wilde je nog iets toevoegen, Rob? Nee? Oh, Rob, Rob, Rob nee, nee, houdt nee, nee. angstvallig zijn mond dicht, zeg. <laughs> Goed, we hebben nog een verkiezing in Zandvoort. De, het leukste terras van Nederland uh, is gaande, de, de verkiezingen. En de gemeenteronde is bekend... In iedere gemeente zijn er twee winnaars. Het terras met de meeste stemmen en het terras met de hoogste waarderingscijfers. Kijk, dat kan natuurlijk ook net hetzelfde terras zijn eventueel. Er zijn wel minimaal 50 stemmen nodig om gemeentewinnaar te kunnen worden... en door te gaan naar de finale ronde waarin wordt gestreden... om de titel van het gezelligste terras van Nederland. En als winnaars zijn dit jaar uit Zandvoort uit de strijd gekomen... Daar komt hij. Café Neuf en Beach Club Far Out. Namens CFM Radio en alle medewerkers van harte gefeliciteerd. De Haarlemse politie heeft maandagochtend een man opgepakt... die wordt verdacht van mishandeling in een trein. Daarover twittert de politie in Haarlem. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats... en wat de man precies gedaan heeft is nog niet duidelijk. Hij zit in ieder geval vast in het cellencomplex. Dan hebben we op zaterdag 9 augustus van een hele lange reeks de laatste kunstmarkt in Sparendam. Kunst is ruim en gevarieerd aanwezig op de Spaanse, Sparendamse kunstmarkten. Maar ook de muziek is beeld en sfeer bepalend tijdens het evenement op de Westkolk. Iedere week zijn er niet alleen nieuwe gezichten achter de kramen, maar speelt er ook een andere muzikant of groep. Aanstaande zaterdag speelt de volkgroep Unicorn... een swingend veelzijdige en vooral Keltische volksmuziek. Volkmuziek bedoel ik. En klesmer spelen ze ook. De groep heeft inmiddels een goede naam opgebouwd... en zorgt dus voor een schitterende afsluiting van dit kunstmarktseizoen. Verder zijn er opnieuw veel nieuwe kunstenaars. Is er het Choir even anders als Driekwartiersconcert... wat uh, aanvangt om twee uur in de Oude Kerk in Sparendam... En om vier uur wordt de winnaar van de kunstmarktprijs bekendgemaakt. De markt begint om tien uur ochtends en eindigt om vijf uur middags. De politie heeft zondagavond in Haarlem twee motorclubleden aangehouden... voor bezit van een wapen en harddrugs. De mannen, een 33-jarige man uit Leiden en een 30-jarige man uit Bloemendaal... werden aangehouden in de Romolenstraat toen ze wilden wegrijden... met een voertuig, voertuig dat daar stond geparkeerd. Het duo had een steekwapen en wikkels met harddrugs bij zich. Eerder op de avond waren de mannen al opgevallen... omdat ze met hoge snelheid door de Rijk reden. Ze waren in het bezit van vestjes van een outlaw motorcycle gang... zo schrijft de politie. Van welke club de mannen lid zijn, maakt de politie niet bekend. Tegen de mannen is proces verbaal opgemaakt. En tot zover het regionale nieuws. Ja, en het is vandaag stralend weer in Noord-Holland. De zon schijnt geruime tijd volop en de temperatuur stijgt naar maximaal circa 23 graden. Wel ontstaan later enkele stapelwolken. De wind waait aanvankelijk zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten... en later vooral in de kustgebieden waarschijnlijk een matige westenwind. In de nacht na woensdag is er weinig bewolking en koelt het af naar 12 graden. En woensdag begint zonnig. In de middag en avond echter buien geregen. en een langs, langs de kust tot vrij krachtige aantrekkende zuidenwind. De temperatuur komt nog op 23 graden uit. Oké, okay, maar toch uh, niet zo lekker weer, hè, morgen? Nee, hè? Nee, valt een beetje tegen. Nee, ik denk dat ik de provincie maar uit ga morgen. Dus korte broek weer uh, de kast in, eventjes, heel ja, even. Nou, met 23 graden. Ja, maar regen en zout uh, gaat verder. Doe je maar jou ja. eronder aan. Ah, Oké, okay, nee, dat, ja. is, dat ja. zie je wel lopen bij ja, dankjewel, Dolly uh, Tapierik. Yeah, weer is te lezen op www.meteopagina.nl. Zeewatertemperatuur volgens slechts van momenteel circa 22 graden. Dat was het weer. Op verzoek gaan we hem draaien. Hier is Johnny Cash en The Ring of Fire. is a burning thing and it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire, went down down down and the flame Love is sweet When hearts Like ours meet I feel for you Like a child Oh But the fire Went wild I feel Vraag me af, Dolly, van, uh, zouden die uh, 78-toerenplaten van uh, collega Ruud Jals uh, verkleurd zijn? Nee, wat ze Dat is in één de... keer uh, zwart schilderd. Eh? Oh ja, ja, Paint ja in wie Black. weet... Ja. ja, je weet het <laughs> maar nooit. Jor, de de steentjes, oftewel de Rolling Stones bij CFM Lunch. Ja, nog even de oproep van Ruud. We bellen hem uh, zojuist om kwart over één live in de uitzending. En hij heeft wat uh, dingen aangeboden aan de luisteraars van CFM. ja. Dus als u luistert en uh, bent u een uh, verzamelaar van 78 toerenplaten. en zou u er nog wel een paar bij willen hebben. Ruud heeft een uh, tiental 78 toerenplaten aangeboden voor de liefhebber. Dus mocht u die graag willen hebben, dan kunt u reageren. Uh, als u graag bladmuziek voor de piano zou willen hebben. die nog vooroorlogs is, dus vooroorlogse populaire muziek. Bladmuziek, dan uh, kunt u ook reageren. Uh, we hebben een uh, Facebook-site van Zandvoort Lunch. Daar heb ik inmiddels een, uh, de oproep opgezet. Dus daar kunt u reageren. Ik heb de oproep ook gezet in het... Uh Favoriete programma van de alle Zandvoorters onderhand geloof ik. Van ruilen geven, verkopen en kopen. Daar staat oh ja, de oproep die, ook. Die. Ja, ken je hem? Ja. ja. Daar kijkt volgens mij iedere Zandvoort er iedere vijf minuten op. Ik krijg steeds weer een melding. Dolly heeft weer wat geplaatst. Ja, zeker. Toch? Ik ja, ga binnenkort he? weer ja. wat plaatsen. Alleen, ik plaats niks gratis. Mijn collega Ruud wel. <lacht> Maar in ieder geval, uh, u kunt ook telefonisch contact opnemen... Hè, met 023 57 30393. En het mag ook, u mag ook reageren op mijn persoonlijke Facebookpagina. Dus bent u op zoek naar tiental 78 toerenplaten... zou u die graag willen hebben? En wilt u ook graag de nieuwe eigenaar worden... van het uh, vooroorlogse bladmuziek voor de piano? Neem dan contact met ons op. Zo is het, dankjewel. Dus Ruud die biedt het allemaal weer gratis aan, hè? Wat is hij Wat toch goed? Ja. Dat is een goede man. Wij wereld. vinden je lief, Ruud. En, Wij heilig. vinden je heel lief. Ja. En morgen tussen 12 en 4 mag je weer lekker radio maken bij CFM. Gaan we Hier is Vins.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 Cinnamon <laughs> dit is de single van die On The Project bij CFM, dat was de Summer Het is lekker zonnig weer, vandaag is voor morgen wat slechter. Maar de temperatuur blijft wel lekker, uh, Dolly, dus ja, we hebben gelukkig niks wel, hè. te klagen. Niet. En de temperatuur van het water is lekker. Ja, lekker zwemmen. Ja, alleen, ja, het is natuurlijk als u lekker wil gaan zwemmen in zee... toch uitkijken voor een bepaalde, voor een aantal dingen. ten eerste de Pietermannen. De Pietermannen, die zijn ja, er ook weer. Ja, die zijn er weer volop. Dus pas op, als u op een Pieterman bent gestapt en u heeft wondjes in uw voet... ga er niet zelf aan krabben of doen en niet afspoelen met koud water... want ze injecteren namelijk met die, uh, met die dingetjes op hun rug een, een soort eiwit... en als u dat met koud water gaat afspoelen, dan gaat het eiwit stollen... en dan krijgt u nog meer last, dus lauw warm water... Afspoelen en eventjes gauw contact opnemen met of de huisarts of de reddingsbrigade. Die weten de weg mee. Oké. Okay. En dan hebben we de muien. Hè? Ook ja. uh, niet ongevaarlijk. Wordt u ook voor gewaarschuwd? En je zou bijna denken dat het levensgevaarlijk is om die zee in te gaan. Is het ook wel een beetje? Nee, Je moet altijd Want, uitkijken. Ja, zo is het. En de muien altijd gewoon rustig mee laten drijven. En als u voelt dat de kracht er een beetje uitgaat uit de mui... Dan moet u er aan de zijkant weer uitzwemmen. Oké, okay, had je nog wat anders over cocktailprikkers? Ja, wat is dat, zeg ja, mensen. Ja, wat een verhaal. Als u lekker aan het wandelen bent, dat u denkt van... nou, die zee ga ik niet in, ik ga lekker een wandelingetje maken. En u ziet bij mensen cocktailprikkertjes in de deur. Of, of zo tussen de deur en de deursponning in. Uh, dan adviseert de politie u om die weg te halen. Want dat is een nieuwe truc van inbrekers. Zij uh, plaatsen cocktailprikkertjes tussen de deur en de deursponning. Om te zien hoe lang die cocktailprikkers blijven zitten. En als ze erg lang blijven zitten, kunnen ze ervan uitgaan dat er niemand thuis is en kunnen ze hun slag gaan slaan. Dus uh, de politie doet een oproep. Mocht u uh, zulke deuren tegenkomen met die cocktailprikketjes... haalt u ze er alstublieft uit, zodat er niet ingebroken gaat worden. Oké, okay, dus opgelet. We gaan pas nu op. nog uh, pas op voor de cocktailprikker. Zo is het levensgevaarlijk. <laughs> de cocktailprikker. Nog twee platen in uh, CFM dus. En een van die twee is deze van Queen. Hier is de Body Language. Give me body. Body language. Body language. Body language. En dat was hem, de single for Queen. En de body language alweer het einde van uh, dit programma, Dolly. Oh, dus vandaar dat ik er even bij riep. Wat is het weer snel gegaan, hè? Het vliegt voorbij, hè? Ongelooflijk. Nou, ja. donderdag uh, zit jij normaal gesproken, maar nu even niet. Nee, nu even niet. Ik ga even lekker een paar daagjes weg. Doe je helemaal goed. Heel veel ja. plezier. En Dank morgen je wel. Dan is Sanford er weer tussen 12 en 2. Ja. Met collega Ruud als tussen twee vierde fineeljaren erachteraan. Ja, en u weet het, hè. Mocht u langs mijn huis lopen en u ziet een paar cocktailprikkertjes in mijn deur, haal ze alsjeblieft weg. Dat bedoel ik. Dankjewel he, voor de melding dat je een paar dagen weg bent. Wij we dat ook weer. Ja, Ja, ja, zo ja, ja. Nog een hele fijne dinsdag. Dag.